7 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal.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 Hij werd al langer gevolgd door de veiligheidsdiensten. De Europese Unie zegt dat het uiterst zorgwekkend is... dat de Syrische regering herhaaldelijk chemische wapens heeft ingezet. Minister Blok van Buitenlandse Zaken wil dat de VN-veiligheidsraad... bijeenkomt om de aanval te bespreken. Hij wil ook dat wordt onderzocht of er daadwerkelijk gifgas is gebruikt. Bij de aanval op een ziekenhuis in Douma zouden tientallen doden zijn gevallen. Het bestuur van de vereniging Erepeloton Waalsdorp is geschrokken van de commotie rond de Erewacht. Vrijdag zei een van de vrijwilligers dat hij niet meer werd ingedeeld bij de Erewacht vanwege zijn forse postuur. Het bestuur zegt dat er sprake is van een misverstand en zegt niet te willen discrimineren. In de notule stond dat mensen met een fors postuur een andere functie zouden krijgen, maar volgens de secretaris is dat onhandig geformuleerd geweest. In de Eredivisie heeft Ajax het verschil met koploper PSV op zeven punten weten te houden. Ajax versloeg Heracles Almelo met 1-0. En eerder vanmiddag heeft Feyenoord met 3-1 gewonnen in Enschede. Rond die wedstrijd was het erg onrustig. De politie heeft 15 mensen opgepakt voor openlijke geweldpleging en mishandeling. De wedstrijd Heerenveen-Groningen bleef steken op een 1-1 gelijkspel... En ook FC Utrecht speelde gelijk tegen ADO Den Haag. In de blessuretijd wist Utrecht er nog 3-3 van te maken. Het weer dan nog. Het blijft vanavond droog en zacht. Wel kans op mist in het westen en noorden. Ook morgen een zonnige dag, wel iets minder warm. En tegen de avond in het zuidwesten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. GDM Juxo.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 Dat is een mooie shortlist. Vijf boeken op weg naar de verkiezing van het managementboek van het jaar. Op 19 april. Kijk voor uw favoriet op managementboek.nl/slash shortlist. NPO Radio 1. KRO NCRW. Burgemeesters hebben de bevoegdheid om mensen uit hun huis te zetten die worden verdacht van hennep kweken. Maar door die maatregel worden per jaar honderden onschuldige mensen getroffen. Reporter Radio, met Niels Heithuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV. Met straks Reporters NL, waarin regionale onderzoeksverhalen een landelijk podium krijgen. In Nijmegen zijn vastgoedbelangen en de verlening van zorg aan kwetsbare mensen verstrengeld geraakt. Onthult Omroep Gelderland. Experts noemen die verstrengeling ongewenst. De opkomstplicht is afgeschaft, maar er zijn mensen die vrijwillig gaan dienen bij de nationale reserve. Tubantia ging mee op schietoefening. Wat beweegt de mannen die dit doen en de enkele vrouw? Eerst de wet Damocles. Jaarlijks worden op basis van deze wet... meer dan duizend mensen uit hun woning gezet... vanwege de vondst van cannabis. In de strijd tegen henneplantages... zijn de bevoegdheden van de burgemeester zo ver uitgebreid... dat het lijkt alsof hij op de stoel van de rechter zit. Maar de echte rechter fluit hem geregeld terug. 30 van de uithuiszettingen zijn onrechtmatig. Sander Bartling over de nare bijsmaak van het gemeentelijke Oftewel het zwaard van Damocles. Het is zo'n impact dat je uit je eigen huis moet. Ik ben mijn bedrijf kwijtgeraakt en mijn kinderen. Het was zelfs zover dat ik gewoon geen zin meer had in mijn leven. Dan denk ik van waar heb ik het allemaal voor gedaan? Er is 1 kilo droge hennep gevonden en 4 gram speed. Stress, eh, eh, kom eraan denken. Eh, eh, wat moet ik? Hoe moet dit verder? Ja, het heeft wel heel veel met me gedaan hoor. En ook met, met, de, met, de, met de gezinssituatie daar. Nou. Die mensen zijn nog verdachten. Um, die worden eigenlijk al gestraft door de burgemeester. En ik kan het ook heel moeilijk uitleggen aan iemand op een moment dat hij zegt: Hoe kan dit? Ik ben helemaal niet bestraft door een rechter. Waarom moet ik mijn huis uit? Henneplantages plantages in woonhuizen. Vooral in de grensprovincies worden er veel aangetroffen. In Limburg en Brabant. Transformatoren. Watervoorziening. Lampen. Maar ook in Gelderland, Groningen, Friesland, Drenthe. De woning is inmiddels aangehouden en uit de droog gebracht. En loopt het risico dat die... Drie maanden zijn huis uitgezet door de gemeente. Toen hennepplantages in loodsen en kassen massaal werden opgerold... verplaatsten de plantages zich naar woonhuizen. En daar kon de burgemeester met de bestaande wetgeving niet ingrijpen. Dus werd de wet met de toepasselijke naam Damocles... tien jaar geleden uitgebreid naar woonhuizen. Die bestemming bevindt zich aan de rechterkant. In 2016 werden zo meer dan duizend woonhuizen gesloten... vanwege de aanwezigheid van een hennepplantage. Op bezoek bij Germa Ter Braak in u Koffie of thee of wat anders? Woont in een oude boerderij ja. en verhuurde een staakerven die op het terrein stond. Ik kreeg politie aan de deur, dus ik doe de deur open. Ja, we willen even met u praten. Ja, dus zou hier een wietplantage zijn. Ik zeg, een wietplantage? Ja, goed. En uh, toen zeiden ze dus uh, van, uh, ja, dat moet hier zijn. Ik zeg, en waar moet die zijn? Ja, die moet in een van de caravans zitten. Ik zeg, nou, ik zeg, dan uh, weten jullie meer dan mij... Er kwam toen uh, van de gemeente iemand hier en die zei um, dat ik binnen een week het huis uit moest. Ik kreeg nog een week de tijd um, om dingen te regelen, want ik had ook een eigen bedrijf. Dus uh, ja, daar moet je dan ook het een en ander voor regelen. Um, ik was ziek, dus uh, moest ik ook dingen veranderen. Mag ik vragen wat u had? Ja, kanker. Aha, dus u was serieus ziek? Ik was serieus ziek Ja, dan ga je denken van ja, waar moet ik naartoe? Uh, ik had natuurlijk direct geen gas en licht meer. Dus ja, ze kunnen je een week geven. Uh, van uh, ja, je hebt de week de tijd om de dingen te regelen. Maar als je gas en licht hebt, dan kun je niks. Dus ik ben naar mijn ouders gegaan. Uh, mijn zoon en zijn dochtertje, die woonden hier achter. Die moesten ook vertrekken. Uh, een meisje van drie jaar, wat in één keer de politie uh, bij de deur heeft staan. Uh, die in één keer haar huis ook uit moet. En uh, ja, nou, we zijn naar mijn ouders gegaan. En toen ben ik uh, naar mijn oudste zoon gegaan, die hier ook woonde... maar die had vrij snel uh, wat anders op een camping. En uh, nou, daar heb ik toen ook een paar weken in gezeten. En toen kon ik weer terug naar huis. Maar ook daar had ik niks aan, want ik had geen geld... om de meters weer aan te laten sluiten. Dus toen heb ik van de buren nog een maand lang stroom gehad. En ik heb heel veel spullen in die tijd moeten verkopen om geld te hebben... Ja. Want een uitkering kon ik niet krijgen. Ik kon helemaal niks. Dus ik had totaal niks. Dan moet je mij bellen. Advocaat Maartje Schaap heeft zoveel huisuitzettingen gezien... dat het een soort specialisme is geworden. Wat ik heb meegemaakt is vorig jaar een gezin dat was in Friesland. Deze mevrouw was uh, terminaal. Die was heel ernstig ziek. Ze hadden vier kinderen... Uh, de man uh, moest echt de eindjes bij elkaar sprokkelen als ZZP'er in de bouw. Nou, we zaten toen ook nog in een crisis, dus qua financieel was het gewoon niet goed. Uh, er werd een hennepkwekerij uh, aangetroffen. Het strafrechtelijk traject liep dus nog. en Zij kregen een brief in de bus uh, dat ze per direct het huis uit moesten... terwijl zij nou, bijna dagelijks uh, therapie moest ondergaan in het, uh, in het ziekenhuis. Nog maar een voorbeeld, de gemeente Midden-Groningen. Ook een gezin met vier kinderen... Uh, een, een situatie waarbij problematiek in het uh, gezin uh, aanwezig was... op verschillende fronten, en ook hulpverlening was. Uh, en ook daar uh, dus dan een brief in de bus uh, valt met... we gaan uh, per ingangsdatum uh, x uh, over tot sluiting van de woning. Oké, okay, maar je zou zeggen als er een henneplantage bij je wordt aangetroffen... ben je fout bezig en op hete daad betrapt. Mag niet, verboden, straf. Maar er is meer aan de hand, zegt Maartje Schaap. Het aanwezig hebben van hennep, dat in de eerste plaats... Uh, dat is strafbaar gesteld in de opiumwet. En dat hoort thuis in het strafrecht. Het strafrecht is daardoor gericht. Dus het, het ziet op het afstraffen van een persoon die een strafbaar feit pleegt. Um, maar wat er nu gebeurt met deze uh, wet Damocles, met artikel 13b... dat geeft de burgemeester de, bevo de bevoegdheid om een burger eigenlijk... nog überhaupt voordat hij strafrechtelijk vervolgd gaat worden. Want in alle voorbeelden waar, waar ik net met u over heb gesproken... zijn deze mensen nog allemaal verdachten. Die zijn allemaal nog niet bestraft. Want dit is een heel snel proces. Na ontdekking van een hennepkwekerij krijgen ze die brief al. Die mensen zijn nog verdachten. Um, die worden eigenlijk al gestraft. Want wat is er erger dan je huis uitgezet worden? Uh, door de burgemeester. Oh ja. Hier was het. En ja? zo zag dat er toen ook uit met gewoon allemaal die gordijntjes ervoor. Dus ja, wie denkt daar bijna dat daar iets gebeurt wat niet kan, wat niet mag? Maar dit is een kerf van nou 8 bij, uh, bij 3? 9 bij 3. 9 bij 3? Of 2,5 zeg maar, ja. Ja. ja. En daar stonden hoeveel plantjes in? 246. Er staat een oude kassa in, en ja. uh, wat oude planken en zo. Maar hier stonden dus die, die planten in. Hoe ja. kwamen ze dan aan stroom? Dat was illegaal afgetapt. Van u? Ja, ja. Aha. Met een smoes. Ik had hier wel een stroomuitval. Ja. En uh, toen zeiden ze van, oh, daar heb ik wel iemand voor. Die leg je de andere stroom aan en dan heb je daar geen last meer van. Dus ik denk, ja, nou goed, dat uh, lijkt me prima. Want dat stroomuitval is natuurlijk ook heel irritant. Dus dat hebben ze zo op die manier hebben ze dat aangelegd. Maar goed, ik lag toen meer in het ziekenhuis dan als ik thuis was, dus uh, ja, ik was, denk ik, daar heel erg naïef in. Het dringt helemaal niet wat je door. Het is zoveel ongeloof. Dan denk je van, nou, dit bestaat gewoon. Ik zit gewoon in een verkeerde maffiafilm. En uh, hoe waren ze erachter gekomen? Ze zeiden een anonieme tip... Herma krijgt nu dus met twee soorten recht te maken. Ze heeft een strafzaak lopen omdat ze meer dan de gedoogde hoeveelheid hennep in haar woning heeft. En ze vecht via het civielrecht de maatregel aan die de burgemeester heeft genomen toen hij haar woning drie maanden sloot. Ja, je hebt eerst natuurlijk de straf, uh, strafzaak. Nou ja, daar ben ik vrijgesproken. En um, ja, goed, mijn advocaat zei ook van... goh, je bent helemaal niet blij. Ik zei nee. Ik zei, want ik moet eerst een civiele procedure... of ik weet niet hoe al die procedures heetten... maar toch om te proberen een schadevergoeding te krijgen. Nee, eerst ben ik in me gelijkgesteld door een eenvoudige kamer... en later nog door drie rechters in me gelijkgesteld... voor vergoeding en allemaal dat soort dingen. En... Ja, de hoogrechtsaf heeft mij uh, geen gelijk gegeven. Als het vervolgens een bodemprocedure wordt bij de uh, rechtbank... vervolgens naar de Raad van State gaat om uh, gelijk te halen... ja, dan gaat er soms wel twee jaar overheen. En dan is het de woning gesloten, het leed is inderdaad dan al geschied. Dit is Michelle Bruin. Ze promoveert aan de Universiteit Groningen op het cannabisbeleid... en dan vooral op de opiumwet, artikel 13b, de wet Damocles. En, zegt ze, die wet wordt verkeerd gebruikt door de burgemeester. Je ziet dat burgemeesters ook steeds meer dingen gaan proberen. En hoe meer ruimte ze krijgen van rechters... om inderdaad deze bevoegdheid ruimer toe te passen dan waarvoor het bedoeld is... Nou, hoe meer andere burgemeesters daarin meegaan. Burgemeesters gebruiken vaak het, het gevaarscriterium. Hè? Een, een straat met allemaal rijtjeshuizen. Als daar brand uitbreekt, kan dat grote gevolgen natuurlijk hebben. Of een, een wietplantage die bijna klaar is om geoogst te worden... trekt natuurlijk criminelen aan die de boel willen, willen rippen. Er spelen kinderen op straat. Um, zit daar iets in, dat gevaarscriterium? Ja, tuurlijk. Uh, zeker kwekerijen in woningwijken. Dat is totaal onwenselijk. Um, maar goed, zoals destijds bij het... Uh, het uitbreiden van de bevoegdheid, al gezegd... in de Tweede Kamer, daar is artikel 17 woningwet voor bedoeld. En niet 13b opiumwet. 13b opiumwet ziet gewoon echt op het sluiten van illegale verkooppunten... Um, is er sprake van overlast of van een kleine hoeveelheid drugs... maar wel sprake van overlast, dan kan je daar... artikel 174a van de gemeentewet voor gebruiken. Is er sprake van een hennepkwekerij... dan kan je daar artikel 17 woningwet voor gebruiken. Is er sprake van een illegaal verkoop of een, nou, een pand waarvanuit verkocht wordt, dan kan je 13b-opiumwet gebruiken. Dat is de juridische instrumenten die burgemeesters hebben om in te grijpen. En nu wordt alles onder 13b-opiumwet geschaard... en dat is juridisch gewoon niet juist. Hmm. Maar u zegt dus, de burgemeester heeft uh, die bevoegdheid al... om op basis van een andere wet, 17b, uh, bijvoorbeeld... waarom doen ze dat dan niet? Omdat artikel 13b ontzettend makkelijk is om te gebruiken. Uh, overlast aantonen is gewoon moeilijk... Uh, voor 13b opiumwet hoeft alleen maar worden aangetoond... dat de opiumwet is overtreden. Dus een enkele overtreding is voldoende voor sluiting. Uh, ja, voor het toepassen van 17 woningwet of 174a gemeentewet... komt meer bij kijken, dus een hogere bewijslast. Um, dus 13b is gewoon makkelijk, is een soort vergaarbak... alles wat met drugs te maken heeft. Um, daar kan je 13b opiumwet voor gebruiken. Ja, dus het is gewoon gemakzucht, zegt hij. Nou ja, in feite wel, ja. Wouter Bustin, goedemiddag. Een recente zaak ter illustratie. Camilla woont met haar kinderen in Emmerkompaskum. S'ochtends vroeg valt de politie met 18 man haar huis binnen en confiskeert haar vijf wietplanten. De gedooghoeveelheid, die ze naar eigen zeggen kweekt voor medische doeleinden. Ze wordt er huis uitgezet, maar ze vecht de zaak aan bij de bestuursrechter. Ze wint hem, maar de gemeente gaat in hoger beroep. Daar is ze zo overstuur van dat ze ons niet te woord kan staan. Daarom spreken we haar advocaat, Wouter Bustin. In het uh, in woonhuis werd in de kelder aangetroffen een droognet met daarin de vijf uh, natte resten van de planten die net waren uh, afgesneden. Ligt hier nou uh, meer dan 50 gram hennep, zoals bedoeld, op de lijst van de opiumbed of uh, ligt hier wat anders? En de maïsverpleit, ja, er lagen gewoon natte planten. En dat is geen hennep, zoals bedoeld, in de opiumbed. De politie heeft de, wat is aangetroffen vernietigd. Uh, ze hebben het niet gedroogd en ze hebben ook niet gekeken of uh, wat er over zou kunnen blijven of dat uh, meer dan 50 gram was. En dat betekent dat het besluit tot sluiting van de woning uh, onderuit gaat. Dus eigenlijk heeft de burgemeester dan natte hennep als, nou ja, gedroogde hennep opgevoerd. Ja, dat heeft hij gedaan. Maar hoeveel hennep daar uiteindelijk uitkomt, dat weten we niet. En uh, de bevoegdheid tot optreden voor de burgemeester ontstaat pas als er meer dan 50 gram hennep wordt aangetroffen. En inmiddels uh, zie je gewoon dat rechters, maar ook burgemeesters... alles boven die hoeveelheid zien als een handelshoeveelheid. Nou ja, dat is in mijn ogen niet correct. Maar, onderzoeker Michelle Bruin, lijkt dat dan niet een beetje... op het omkeren van de bewijslast, van de burgemeester naar de burger? Ja, dat klopt. Dus het aantreffen van zo'n handelshoeveelheid... is voldoende bewijs, dat wordt gehandeld. Vervolgens is het dan aan de burger om aan te tonen dat de drugs aanwezig is voor eigen gebruik. Tijd voor een gesprekje met de burgemeester. Erik van Oosterhout, burgemeester van Emmen... is verantwoordelijk voor de huisuitzetting van Camilla. Hij is opmerkelijk onzeker over zijn eigen beleid. We kijken altijd wel even mee wat er gebeurt op het moment dat we uitzetten. Het is niet zo dat, dat het beeld is van uh, wij vinden wat. En morgen staan ze van stel een sprong op straat. En, en, en u redt zeg maar. Mm -hmm. Anderzijds gaan we er ook wel vrij stevig mee om. Ook een moeder met twee kinderen moet zich realiseren... dat ze bezig is met strafbare feiten. Ja. En als de rechter nou zegt, ja, maar die hoeveelheid dat was gewoon een gebruikershoeveelheid... geen handelshoeveelheid, dan denk ik van die vrouw die zegt... dat is voor medicinale toepassingen, et cetera. Waarom gaat u dan weer in beroep daartegen? Nou, Omdat de rechter denken, eh, wat, wat wij denken, dat hij de verkeerde cijfers gebruikt. Aha. Er is nog wel eens wat discussie over, van wat, wat dan precies de hoeveelheid is. D dus daar zal wel het verweer op gericht, eh, gericht zijn krijg je mee in uh, uw redenering van... Uh, stel nou dat het inderdaad onder een bepaalde norm is... Ja, nou ja, dan, uh, dan worden we een keer teruggefloten door de rechter. Ja. Overigens ligt, ligt uh, de gemeente, respectief de burgemeester... daar ook nu, weer niet meteen wakker van... Ja, dat kan wel eens een keer gebeuren bij dit ja. beleid. Maar je ziet dan dat die mensen daar enorm veel schade van hebben... in de zin ja. van dat ze in de schulden ja. kunnen raken... dat ze hun huis uitgezet worden... en dat er achteraf, dat ze dan vrijgesproken worden. Wat ja. doet u dan? Nou, A komt er niet veel voor en B... Uh, nou, dat is nou precies de reden waarom ik daar nog eens een hele goede evaluatie over heb. Hoe, hoe vaak komt dat nou voor en, en, en wat doen we dan? En kijk, waar ik me wel wel. Wat ik echt benieuwd naar ben, is uh, nu, nu zijn we dit aan het doen. We hebben veel vaker van dit soort gevallen. Zo'n beetje op de grens van de gebruikershoeveelheid. Is dit nou echt een eff effectief instrument? Want het gaat ons natuurlijk niet sec om die, die wietplanten die op een zolder staan in, in een particulier huis. Dat, dat schiet allemaal niet zo op. Dat is strafbaar, maar dat kan niet. Maar het gaat ons natuurlijk wel echt om het systeem. Hebben we nou echt het uh -huh. idee dat we het systeem lek kunnen trekken? Nou, in alle eerlijkheid, mijn veronderstelling bij dat onderzoek is, dat lukt ons maar mondjesmaat. De politie komt, neemt al die spullen in beslag. Dus die persoon is, is die hele plantage al kwijt. Die persoon moet voor de rechter komen natuurlijk. Dat is een heel proces. Als u dan ook nog sluiting doet, dan krijg je zo voelen die mensen dat, hè een, een, een dubbele straf. Ja. Namelijk één keer via het strafrecht en één keer via het bestuursrecht. Ja, ja. Nee, dat is inderdaad een soort stapeling. In, in die zin kan ik u goed volgen. Ook dat hoort bij zo'n evaluatie. Anderzijds, het afschrikwekkend effect om uit je huis gezet te worden... dat, dat, dat, dat is nogal wat. Dat is een heel ingrijpende maatregel. Ja. Waarmee we ook aangeven, maar u heeft ook iets heel ingrijpends verkeerd gedaan. Maar is dat nou voldoende? Is dat nou inderdaad effectief? Trek je echt, echt, echt een poot onder het systeem weg? Ik zou haast zeggen... Uh, ik word volgende week vrijdag 57. Je hebt zo gaandeweg in je leven. Het klinkt een beetje oude mannenachtig. Maar ik heb je wel eens vraagstukken die zeggen... Ja, ik weet het eigenlijk ook niet zo precies. Ik heb een huurder vier jaar lang in de woning gehad. Is een voortreffelijk huurder geweest. Daar kun je helemaal niks van zeggen. En toen is mijn voornemens om in 2018 het huis te gaan verkopen... Toen heb ik half november het huis te koop gezet. Met mijn geluk was binnen een week was eigenlijk het huis verkocht. Er zijn veel bezichtingen geweest. Makeler is daar geweest. Taxateur is er geweest. Ik heb 7 december heb ik de koopovereenkomst getekend met de betreffende kopers. De levering van het pand naar de kopers toe dat zou zijn 1 maart 2018. Dus dat was allemaal een kan in kan en kruiken... En uh, ja, tot mijn ongenoegen is er uh, daar 12 december is daar een inval geweest op de politie bij huurder. En toen heb ik uh, 20 februari pas van de kijkraden, vernomen dat het pand voor 20 weken gesloten zou worden. Aangezien ze er een, een kilo droge hennep hadden gevonden en uh, 4 gram uh, amfetamine speed. Het verhaal van Mark Klinkenberg bewijst dat je ook als je aantoonbaar onschuldig bent... slachtoffer kunt worden van de wet Damocles. Ik kan natuurlijk niet kijken als ik als huurder, als verhuurder binnenkom... Um, of jij bewijzen van een kilogram cocaïne of heroïne of uh, speed... of weet ik wat, eigenlijk in een keukenkast heb liggen. Dat mag ik niet controleren, want dat is het scherm van de privacy. De gevolgen van het sluiten van Klinkenbergs huis zijn enorm. En dan vind ik gewoon ja, straf een huurder die daarin zit... Maar ga niet twee, drie partijen er nog mee in trekken die uh, um, ja, daar helemaal niks van doen hebben gehad. Die daar ook helemaal niks aan hebben kunnen doen. En ook wat, uh, in, in wat voor een geschil je nu met die kopers ko komt, die, uh, ja, die daar ook niet voor gekozen hebben. Ja, de hypotheekverstrekker, die hypotheekverstrekker die trok ook de hypotheek terug. Dus we zitten op het moment zitten we dus uh, zonder huis, uh, zonder hypotheek. Um, dus we moeten alles weer opnieuw gaan aanvragen um, in de hoop dat we het uiteindelijk nog gaan krijgen. Dit is Aaron, de koper van Huis. Hij is ook gedupeerd. Op het moment zitten we eigenlijk, um, ja, zitten we eigenlijk bij familie en bij vrienden. Want ja, we hadden de huur hadden we al opgezegd, um, spullen waren allemaal al gepakt, we hadden zelfs al, uh, al meubels besteld. Maar de burgemeester gaf geen krimp. Uh, we hebben ook een, een persoonlijke brief gestuurd waarin we alles uh, hebben uitgelegd, hoe en wat. ...maar uh, ja, hij had er geen interesse in en hij wou niet met ons in gesprek gaan... ...wat we dus eigenlijk heel erg jammer vonden... ...want we hadden eigenlijk wel de goede hoop uh, nou, dat de goede burgemeester met ons in de gesprek zou gaan... ...en dat uh, we hem ervan konden overtuigen dat eigenlijk de verkopende partij... ...en wij eigenlijk gewoon bedupe zijn van wat er op dit moment gebeurt. Ik ben dus aansprakelijk uh, gesteld voor uh, die ingebrekenstelling. ...voor het niet kunnen leveren. Dus ik moet de 10% van de verkoopwaarde uh, gaan betalen... Dus ik denk uiteindelijk heb je dadelijk een schadepost van een kleine 25.000 euro. Kunnen ze dat betalen? Nee. Ja, je ziet dat vanaf 2007 is er een ontwikkeling geweest in de rechtspraak... waarbij de grenzen van de bevoegdheid steeds verder zijn opgerekt. Terug naar onderzoeker Michelle Bruin. In de strijd tegen Wietelt lijkt alles geoorloofd. Uh, dat is... Deels doordat burgemeesters een middel zoeken... om hard te kunnen optreden tegen drugscriminaliteit. Maar ook deels omdat rechters uh, die mogelijkheid faciliteren... door mee te gaan in het oprekken van die grenzen. En hoe komt het dat die ruimte er is? Is dat niet nauwkeurig genoeg omschreven in de wet? Uh, de onduidelijkheid in, in de, uh, door de formulering van de wet. Onduidelijkheid in uitleg van de wet en de parlementaire geschiedenis. Uh, maar ook gewoon nou ja, de vage formulering van... Artikel 13 bij Opiumwet laat gewoon ruimte voor interpretatie. Die ruimte is gepakt en uh, vervolgens toegestaan door rechters. En daarmee verandert de positie van de burgemeester zelf. Ik ben Henny Sackers. Ik ben uh, hoogleraar bestuurlijk sanctierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De burgemeester wordt van burgervader tot Crimefighter. Nou, wat ik heb vastgesteld is dat de burgemeester van Oudseher... Uh, de, de, de hoeder is van de openbare orde. Dat staat al sinds de 19e eeuw in de gemeentewet. Wat we nu zien de laatste twintig nou, jaar... is dat er door Den Haag, door de wetgever, steeds meer... Uh, niet alleen bevoegdheden aan die burgemeester zijn gegeven... maar steeds meer uh, de burgemeester hebben ingezet als, uh, als sheriff... als, als uh, uh, uh, degene die sancties moet gaan opleggen... die mensen, burgers, moet gaan bestraffen. En ik ben van mening dat dat de laatste jaren... met zoveel verschillende instrumenten gebeurd is... dat het erop lijkt dat de burgemeester onderhand... de, de, de lokale officier van justitie, de lokale boevenvanger is geworden. Uh, dat verdraagt zich niet, denk ik, met de traditionele rol... van de burgemeester, dat is één. En de andere kant ben ik geneigd eh, daarin een verklaring te vinden... voor de bedreigingen waar we de laatste eh, tijd van, van opschrikken... van burgemeesters of van wethouders... Eh, die zo serieus genomen moeten worden... dat in een enkel geval een burgemeester zelfs met zijn gezin is moeten gaan onderduiken... Mm -hmm. Als dat de consequentie is van, van, van repressieve wetgeving, waarin we de burgemeester inzetten. dan denk ik dat men in Den Haag dat de wetgever zich moet afvragen of men hiermee zou moeten doorgaan. En ik meen eigenlijk van niet. De burgemeester is geen rechter, zegt Zakkers. Maar hij gedraagt zich wel zo. De soms kwalijke gevolgen daarvan zijn inmiddels bekend. Nou, wat wij uit, uit, uit onderzoek zien, dat is dat eigenlijk maar. Um, Heel weinig mensen die dit is overkomen naar de rechter stappen. Maar het is zeker zo dat er mensen die wel naar de rechter zijn gestapt... achteraf van de rechter gelijk krijgen... Maar er is iets aan het schuiven, zegt Zakkers. Ja, wat we nou zien is dat waar eh, deze rechter eh, in de eerste jaren al heel snel aannam dat er een, een, een dealershoeveelheid was aangetroffen, dat daar de laatste twee jaar een, een, een, een kentering is waar te nemen eh, als het gaat om hoeveelheden drugs voor je eigen gebruik. Eh, ik vind dat een goede ontwikkeling, omdat dat beter aansluit bij eh, de strafrechter, die kijkt naar eh, de strafbare gedragingen uit de opiumwet waarin op een aantal plaatsen staat dat uh, drugs voor, van een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik uh, niet strafbaar is. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het goed is dat uh, de bestuursrechter die lijn een klein beetje aan het overnemen is. En dat betekent dat de politie bij een inval in een woning echt een, een, een handelshoeveelheid drugs moet aantreffen. Er is meer oog inderdaad voor de omstandigheden van het geval. Mogelijke gevolgen van zo'n uh, huisuitzetting voor de burgers. Maar of het nou daadwerkelijk ook leidt tot minder sluitingen... of betere waarborgen voor de burgers, dat is uh, niet duidelijk. Onderzoeker Michelle Bruin heeft de huisuitzettingen... die wel bij de bestuursrechten aangevochten werden, bestudeerd. Ik heb in totaal uh, 217 zaken uh, statistisch geanalyseerd. Wat blijkt... In 30% van de gevallen krijgt de burgemeester achteraf bij de rechter ongelijk. Of dat er geen drugs was aangetroffen of uh, het besluit is onvoldoende gemotiveerd. En dan zit je daar tegenover die man en dan zegt hij ja ik begrijp het allemaal. En het is ook heel moeilijk en het is heel zwaar voor u bla bla bla. Na een week had ik nog niks gehoord dus toen heb ik gebeld. En toen zei hij gewoon heel klakkeloos en heel zakelijk... van uh, je deur bleef gewoon op slot, je mag niet meer terug. Voor Germa kwam de uitspraak van de rechter te laat. Maar ook de burgemeester twijfelt nu. Als Je ziet wat we, wat we de afgelopen tien jaar aan extra bevoegdheden gehad hebben... Uh, de, de burgemeester als een soort lokale sheriff... die van alles en nog wat uh, aan, aan bevoegdheden krijgt. Nou ja, dat is mooi. Uh, maar op moment dat ik ze heb, wordt er ook naar me gekeken... gaan we nog wat doen of gaan we nou iets, iets niet doen? Dus uh, je ziet ook in burgemeestersland op dit moment... wel een hele stevige discussie over uh, de, ja. de sheriff als, uh, als hoeder van het, uh, van het openbaar belang. Nou ja, dat... Dat twijfel ik ook wel in. Oké, okay, maar dan nog een keer mijn vraag... waarom laat u het dan niet bij het strafrecht? De rechter laten beslissen en die huisuitzettingen verder laten zitten... omdat ja. je ze achteraf nooit meer terug kan draaien... mocht iemand vrijgesproken ja. worden. Dat zou ook best wel eens uit zo'n evaluatie kunnen komen... dat we zeggen, nou ja, we hebben wel een heel extra eh, zwaar instrument opgezet... die huisuitzettingen, kunnen we het niet gewoon bij het strafrecht eh, ja. laten? Nou, dat zou een onderdeel uitmaken van dat gesprek. Maar terwijl de burgemeesters in gesprek zijn... ligt er bij de Tweede Kamer een nieuwe wet om de bevoegdheden van de burgemeester nog verder op te rekken. Niet alleen de aanwezigheid van drugs... maar ook spullen die erop duiden dat er drugs aanwezig is... maken het dan mogelijk dat de burgemeester een bewoner zijn huis uit kan zetten. Ik verwacht dat dat wetsvoorstel een vrij voorspoedige... parlementaire behandeling zal, zal krijgen en eerdaags kracht van wet krijgt. Voor mensen als Gerda is het te hopen... dat de burgemeester met die nieuwe bevoegdheid voorzichtig omgaat. Ik heb gewoon een hele moeilijke periode daardoor gehad... Um, ja, ik wil helemaal niet meer dramatisch overkomen, maar het was zelfs zover... dat ik gewoon geen zin meer had in mijn leven. Dan denk ik van, waar heb ik het allemaal voor gedaan? Ik heb gevochten tegen kanker, maar ik vecht nu tegen een gemeente. De reportage was van Sander Bartling. Het is half acht. Reporter Radio. Met Niels Heithuis. Nederland telt zo'n 3000 vrijwillige militairen. Ongeveer 90 van deze reservisten komen uit de regio Twente. Pim Linderman van de Twentse Courant Tubantia... liep twee dagen mee met de reservisten van de Twentse Foxtrot Compagnie... om erachter te komen wat het betekent om een reservist te zijn. Bij Pim in Borne zit ook Ferry Joosten... soldaat eerste klas, vrijwillige militair uit Twente. Beide, goedenavond, welkom in de uitzending. Pim, jij bent meegeweest op Schietkamp met de reservisten. Wat heb je daar meegemaakt? Ja. Uh, nou, heel veel schieten. Uh, in totaal ruim 100 militairen die uh, allesbehalve vrijwillig te werk gaan. En uh, die echt met elkaar uh, in staat willen zijn om uh, Nederland te beschermen. Ja, want dat, dat is eigenlijk uh, de eerste taak om uh, bij te kunnen springen bij het gewone leger. Ja, bij te springen. Maar ze moeten ook uh, steeds meer uh, zelfstandig in staat zijn om uh, operaties uit te voeren. Waarom werd geoefend tijdens die uh, schietoefening? Ja, op schieten, maar uh, hoe gaat dat dan? <laughs> um, ja, er zijn daar uh, verschillende schietoefeningen gedaan. Uh, schieten op stil, stilstaande doelen. Schieten in het donker. Uh, schieten, schieten in duo's. Uh, maar dat was echt alleen maar het schieten zelf dus. En uh, op zich is dat maar een deel van het werk van een uh, natresmilitaire. Hoor. Ja, wat doen ze nog meer? Uh, Beveiligen, bewaken, uh, ondersteuning bieden bij rampen, uh, patrouilleren. Noem maar op. Ja. Ongelooflijk breed. Uh, wie zijn het? Welke mensen ja. zitten ja. erin? Nou, echt, uh, het klinkt als een cliché, maar het is een doorsnee van de samenleving. Uh, jonge jongens, studenten, uh, mannen van hè, rond de zestig ongeveer... die al een hele burgercarrière achter zich hebben... en ook al tientallen jaren als... Uh, Militair actief zijn geweest, daarna uh, beveiligers, blijven. technici. Uh, uh -huh. Ja, precies. Ja. Ja. En, en jij zegt, ze, ze worden ook steeds meer geacht zelfstandig uh, missies uit te kunnen voeren. Maar als ik aan missies ja. denk, dan denk ik aan het buitenland. En daar zijn ze niet voor, hè? Nee, nee ze zijn wel echt uh, bedoeld om, de, uh, om Nederland te beschermen en te beveiligen. Ja, ja. Ja. Maar dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig. Hè? Want je denkt vrijwillig. Hè? Dat, is misschien niet, uh, hè, dat staat in je beleving misschien niet helemaal gelijk aan de om op te komen, hè, om het ja. te, te dienen. Maar hm. ja, in de dat praktijk is, wel is dat zo. wel zo. Ze moeten gewoon elke keer um, uh, opkomen. Ik hoor jou nu niet meer, Niels. Nee, nee, maar ik ben er nog. Ferry Joosten ja, van de Twentse Voxtrot Compagnie zit bij jou. Uh, laat ik eens even aan hem vragen waarom hij ervoor gekozen heeft... om uh, vrijwillig uh, te dienen, in feite. Meneer Joosten. Goedenavond. Goedenavond. Nou, ik heb uh, daarvoor gekozen om... Uh, nou ja, ik vond... Heel erg leuk om nou, te zien wat ze allemaal doen zijn. Ik heb altijd al uh, uh, bij de landmacht gewild in mijn uh, jongere jaren en dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Nee. En uh, nou, voor, ik zag dat een keer voorbij komen: van, goh, uh, je kan je deeltijd inzetten als, uh, als militair. En uh, nou, zo heb ik besloten om uh, mij uh, bij de Nationale Reserve aan te melden. Ja, u, u zegt uh, in mijn jonge jaren, maar u klinkt ook nog best jong. Hoe oud bent u? <laughs> ik ben er 32. 32, ja. En, ja. en u heeft werk? Jazeker. En, dus u doet dit naast uw beroep? Uh, reservist, ja, naast mijn, ja, naast mijn burgerbaan ben ik reservist. Wat voor baan is dat dan? Want je moet je dus kennelijk werk uit je handen kunnen laten vallen. Hoe zit het eigenlijk? Nou, ik uh, ben projectmanager bij, uh, bij een bedrijf hier in Twente. En uh, ja, dat, dat gaat in goed overleg. Uh, uh, vaak worden zaken goed uh, van tevoren gecommuniceerd wanneer ze gaan plaatsvinden. Dus dat uh, kan in goed overleg uh, uh, heel erg goed eigenlijk. Ja, dan wordt het aangekomen. Dus jullie hebben een soort uh, programma met, uh, ja, met de Volkswagen. zeker. Een trainingsprogramma. Programma. Ja, zeker. Een trainingsprogramma. Maar als ja. het om de inzet gaat, hoe gaat dat? Nou ja, alle momenten worden eigenlijk op een, een jaarplan ingepland. En dan uh, kun je, geef je, je daarvoor op. En dan, als je ja opgeeft, dan uh, word je verwacht op te komen. Ja, uiteraard. Maar, maar ik hoor net van Pim dat uh, de compagnie ook wordt ingezet voor, uh, voor ondersteuning, bewaking. Uh, meehelpen bij, bij rampen bijvoorbeeld. Wat voor missies heeft u gedaan? Nou, ik heb uh, ondersteuning uh, geleverd bij uh, verschillende uh, trainingen van uh, de landmacht zelf. Uh, de beroeps. Mm -hmm. uh, dus dan dat, dat, dat, dat, dat werkt zich uit in uh, het bewaken en beveiligen van een object... waar op dat moment een, uh, een oefening plaatsvindt, mm -hmm. bijvoorbeeld. Ja. Maar Pim, er zijn ook mensen die bijvoorbeeld mee hebben gezocht... Uh, naar uh, vermiste mensen. Ja, ja, zeker. Zoeken naar vermiste mensen. Gezocht naar vluchtelingen, achterin vrachtauto's... Uh, 18 jaar geleden hier de wijk Roonbeek uh, beveiligd. Ja. He, nou, toen in vuurwerk de, de vuurwerkamp inderdaad plaatsvond. Uh, allemaal hele praktische zaken waar heel Nederland bij heeft meegekeken, uh, meegeleefd. Oh. Daar uh, zorgen uh, ja, vrijwillige militairen vaak voor de beveiliging en de, de openbare orde. Ja, maar jij noemt bijvoorbeeld het zoeken naar de vermoorde Anna Faber. Hè? Anna Faber en en, en ja. ook het speuren naar verstopte vluchtelingen. Ja. Is dat ja. geen politiewerk? Ja, dat zou je verwachten. Hè? Maar uh, er zijn gewoon dagelijks gewoon Twentse jongens geweest... die aan nou ja, Anne Faber dan hebben gezocht... en uh, die de, dagelijks naar de haven van muilen reden... om daar achterin vrachtauto's uh, te gaan zoeken. Ja. Spreekt u dat ook aan, meneer Joosten? Dat soort werk? Uh, Jazeker. Ik doe eigenlijk uh, alles wat er van mij verwacht wordt... als ik uh, uh, daarmee de samenleving kan helpen. Ja. Maar dat bepaalt iemand anders, hè? Of het, of het uh, op dat moment moet gebeuren. Hoe staat u ja. daar tegenover? Ik, uh, ik heb daar geen problemen mee. Nee? U heeft natuurlijk zelf ook uw gedachten... over hoe een bepaalde operatie moet verlopen... of hoe de maatschappij uh, in elkaar moet zitten. En, en als, als militair moet je dat maar opvolgen. Dan bent u benen nou ook nog een vrijwillig militair. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Nou, ik, uh, nou, ik, heb, ik heb me daar nog nooit uh, niet op mijn gemak bij, me, bij gevoeld... Nee, maar u heeft er misschien wel over nagedacht. Misschien is het nee. goed om te zeggen ja, als ik even inbreek. Want wat ik zelf heel erg gemerkt heb... He, ik heb dus een aantal dagen lang rondgehangen uh, bij die mannen. En het begrip vrijwillig is daarin... He, dat wordt misschien van buitenaf bekeken als uh, uh, vrijblijvend. Uh, maar zo wordt het zeker niet ervaren. Het is een hele uh, plichtsgetrouwe club serieuze taak. Jongens gaan het ongelooflijk goed met orders om. Weten ook het belang daarvan. Als er een schietoefening is waarbij ze naast elkaar op de baan liggen en de kogels vliegen je letterlijk om de oren, dan is er geen plek om te ouwehoeren. Dan moet er gewoon goed geluisterd worden, strak volgens de regels worden gehandeld. En vrijwillig is eigenlijk misschien niet helemaal het juiste woord. Ik heb er zelf niet een aanduiding voor me. Daarom juist, meneer Joosten. U begrijpt mijn vraag natuurlijk, dat juist omdat het niet vrijblijvend is, je moet inderdaad wel doen wat er gevraagd wordt. En daar kies je wel voor, vooraf. Ja, dat klopt. Maar de, de, u heeft u zich daar nooit ongemakkelijk bij gevoeld? Uh, uh, dienstplicht heeft u niet gehad, hè? Nee, daar ben ik te jong voor. Nee. En, en speelt dat een rol bij deze overweging? Dat er geen om, dienstplicht dan, mee? Ja? Uh, om dan bij de Nationale Reserve te gaan? Omdat ja? er geen dienstplicht. Um, nou, ik denk wel dat je bepaalde uh, eigenschappen aangeleerd krijgt uh, die van veel waarde kunnen zijn. Veel waarde, wat voor soort waarde? Nou ja, uh, uh, uh, je krijgt een bepaalde discipline aangeleerd. Uh, je staat er wanneer je hoort te staan. Eigenlijk is het gewoon: je moet je werk doen en niet, niet, niet zeuren, eigenlijk. Pim, zijn er genoeg mensen die dit willen doen? Nee, nee ze zijn uh, heel erg op zoek naar. Uh, Nieuwe krachten, jonge krachten. Maar dat loopt uh, allemaal heel erg stroperig. De afgelopen jaren zijn er wel wat nieuwe aanmeldingen geweest. Uh, niet genoeg over een soort. Uh, de Twentse Compagnie loopt ongeveer een heel uh, peloton achter. We hebben tientallen nieuwe mensen nodig. Uh, maar dat is de afgelopen jaren heel erg moeilijk gebleken. Onder meer omdat de uh, militaire inlichtingendienst... He, die mm. moeten al die jongens screenen, al die jongens die nieuw zijn aangemeld. Maar daar lopen ze, het, het werk loopt ze helemaal... Uh, over de schoenen. Over de schoenen. En uh, het heeft wel in sommige gevallen meer dan een jaar geduurd voordat jongens door die screening heen waren. En dan kregen ze na een jaar eindelijk iets te horen: van hé, hey, je bent toegelaten. en dan hadden ze al lang een andere hobby gevonden. of een lang andere passie gevonden. Ja. en dan, uh, dan haakten ze alles nog af. Ja. Hoe is dat met u gegaan, meneer Joosten? P makkelijk door de screening? Nou ja, het heeft mij ook een tijdje geduurd. Mm. Uh, ja, dat heeft wel even op ze laten wachten. Ja, en uh, dacht u toen uh, van nou, dan haak ik af? Of, uh... Ja. Nou, ik zal je eerlijk toegeven dat ik de eerste keer ben ik inderdaad afgehaakt... maar daarna heb ik me uh, ja, dat, dat, dat gevoel van goh, ik wil dat toch uh, wat voor uh, betekenen... Uh, heb ik me opnieuw aangemeld en uh, het proces uh, doorlopen. Uh, en uh, nou ja, uiteindelijk ben ik erdoor. Ja, ik wilde er echt heel graag bij. Nou zeg jij, ja. Pim, het is net een uh, dwars van de Nederlandse samenleving. Ja. Maar er zitten wel erg weinig vrouwen bij de Nationale Reserve, hè? althans bij die Twentse Company. Ja, maar ze zitten erbij. En misschien was het heel erg uh, ouderwets gedacht, hoor... Maar in... In mijn verwachting had ik, zo, had ik een gevoel van hè, die zijn er helemaal niet. Maar er zijn uh, zeker wel een aantal vrouwen uh, lid van de Nationale Reserve. Um, en zijn ook heel belangrijk omdat ze steeds meer taken krijgen die alleen maar vrouwen mogen doen. En dat is onder meer het uh, fouilleren van uh, vrouwen. Hè. Dat, mm -hmm. dat mag alleen door vrouwen gebeuren. En daardoor is het ook gewoon heel belangrijk dat uh, vrouwen zich aanmelden. Ja. Ja. Hoe ziet de toekomst van uh, de, deze Nationale Reservisten eruit, Pim? Moeilijk te zeggen. Eén um, ding wat zeker is, is dat ze steeds vaker um, uh, opgeroepen moeten kunnen worden. Er is een steeds hogere uh, opkomstplicht als het ware. Hoewel dat er misschien een beetje moeilijk te rijmen is met het vrijwillige karakter. Um, maar ze behoren steeds meer tot de flexibele schil van uh, defensie. Dus hm. als er in een operatie specifieke kennis nodig is, kunde nodig is... worden er steeds meer um, natresmilitairen... Opgeroepen om die kennis dan uh, aan te leveren. Ja. En, net als meneer... in het bedrijfsleven eigenlijk. Hè, werkt dat dan uh, ook zo bij Defensie? Ja, uh, flexibele uh, krachten, maar dat moeten dan wel ja. opgeleide mensen zijn, zoals uh, meneer Joosten. U, ik begrijp ja? dat u uh, uh, net bent beëdigd tot uh, soldaat eerste klasse. Dat klopt. Ja, hoe voelt u zich? <laughs> als een beëdigd soldaat. Ja, trots. <laughs> Jazeker, ja. dat was een mooi moment gisteren, absoluut. Ja, ja, ja. Uh, nou, u blijft er voorlopig bij. Bij de Nationale uh, dat, Reserve? Dat is zeker de bedoeling. Ja. Nou, is het is natuurlijk wel zo dat het heel spannend is in uh, de wereld. Er zijn spanningen, niet zo ver hier vandaan zelfs. Het mm -hmm. kan natuurlijk ook zijn dat de Nationale Reserve wordt ingezet voor echt uh, uh, ja, be be bewaking of uh, verdediging van Nederland. Uh, realiseert u zich dat? Hoe staat u daar tegenover? Ja, zeker. Daar denk ik wel eens over na, inderdaad. Mm -hmm. uh, uh, en dat realiseer ik me de ook te degen. Ja. En. Uh, uh, wat ja, voor gedachtegang is dat dan? Nou ja, um, wij worden goed opgeleid. En uh, ik denk dat wij um, uh, deescalerend kunnen werken. Dus, uh, uh, en kunnen handelen in zulke situaties. Ja. Ook aan de grens, of uh, waar je dan ook uh, terechtkomt. Ja, dat zal in Nederland zijn ergens, hè? Jazeker. Als, er, als het onverhoopt uh, mocht gebeuren. Hartelijk dank, Ferry Joosten. Soldaat eerste klas bij de Nationale Reserve. En het gaat allemaal over de Trot compagnie natuurlijk. Pim, ook mm -hmm. hartelijk dank van Dagblad Tubantia. Dit uh, nummer zou jullie dan wel bekend voorkomen, of niet? En ze noemen me Foxtrot. <laughs> Vrij Geweldig. Goed lijflied. Oh. Bedankt, fijne nooit meer op.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 En wil je vrijer dan niet even met je dansen? Dan roep ik Quick wel, want Foxy grijpt zijn kansen. Op oh, Foxy trot met je elastieke benen. Die wil elke avond naar het dancing toe. <laughs> Met je dansen, dan roep ik quick, quick, roll! want Foxy grijpt zijn kansen. Oh, Foxy, Fox trot met je elastieke benen en die wil elke avond daar het dansen toe. Ja, zo dans ik heel mijn leven in elke disco, keek of zaal. Ik hoop nog één ding te beleven dat ik de honderd nog eens haal.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 En wil je vrijer dan niet even met je dansen? Dan roep ik, quick, quick, slow, want Foxy grijpt zijn kansen. Oh, Foxy, Fox, trot met je elastieke benen. Die wil elke avond naar het dancing toe. Ja, kom aan schaam. Oh. Dansen. Dan roep ik Creepy Co! Want Foxy grijpt zijn kansen. O Foxy Foxtrot met je elastieke beenen. Die wil elke avondaren het dancing toe. Die wil elke avondaren dan zien toe. Die wil elke dan Nico Haaks, grootste hit uit 1975, Foxy Foxtrot. Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant, Omroep Gelderland, de krant van West-Vlaanderen, Vers Beton, Tubantia en de Limburger. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Verslaggever Julie Spanjes van Omroep Gelderland publiceerde deze week vijf stukken over een zorgaanbieder in Nijmegen die gebruikte zorggeld voor het betalen van de huur van de woningen waarin cliënten woonden. Het ging om het zogenaamde persoonsgebonden budget. De vraag is, sprake is van fraude. Judith, goedenavond. Hallo, het graag. gaat om zorgaanbieder Richter. Wat was de constructie die Richter gebruikte? Richter bood beschermd wonen aan, een 24-uur-zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking of met psychiatrische problemen. Die helpen ze dan bij het zelfstandig wonen. En uh, nou, dat kon al bij richter alleen met een PGB betaald worden, die zorg. En ja, in heel veel gevallen werd het maximum beschikbare budget eigenlijk geïnd. Terwijl er niet zoveel zorg tegenover stond. Want hoe werkt dat bij een persoonsgebonden budget, PGB? Uh, dat wordt uitgekeerd aan een budgethouder. Hè? En, en zijn dat in dit geval de cliënten zelf of was dat richter? Um, nou ja, een zorgkantoor of een gemeente die uh, kent het uiteindelijk toe. Um, en dat is per zorgzwaartepakket. Ze kijken van wat heb je, waar heb je last van, welke hulp heb je nodig. Dan word je geclasseerd in een bepaalde categorie. En per categorie heb je zeg maar maximale pgb-bedragen. En um, nou ja, dat betekent, er, er moet dan individuele begeleiding geboden worden. Dagbesteding, 24 uur zorg, persoonlijke verzorging. Nou ja, dat wordt gekeken wat heeft welke cliënt nodig. Maar ja, ja een cliënt met... Uh, de indeling beschermd wonen, individuele begeleiding en dagbesteding. Uh, je uh, heeft dus een zwaar cliënt... pakket. Ja, dat klinkt heel erg zwaar. Alleen dan kom je er dus achter in het onderzoek. En ik ben al uh, eigenlijk een paar jaar bezig met dit uh, verhaal. Uh, en ik heb heel veel cliënten van heel veel instellingen gesproken. En ze hebben allemaal hetzelfde verhaal. Dus ik betaal 3500 euro, 5000 euro per maand. En ze komen maar een paar uur per week bij me langs. En verder zie ik ze niet. Ja. En je hebt dus, je zegt al, ik heb veel cliënten gesproken... En voor dit uh, specifieke verhaal over die zorgaanbieder Richter... sprak je ook met een uh, cliënt... en die heeft zelf geprobeerd om te achterhalen... Uh, waarom die rekening nou uh, zo hoog was. Ik heb allerlei verhaaltjes gehoord van... Uh, ja, dat is nou eenmaal zo en uh, zo doen we dat nou eenmaal... tot en met uh, zogenaamde kantoortjes die uh, berekeningen zouden doen... waarvan ze de werkwijze niet op tafel mochten leggen. Uh, het werd je onmogelijk gemaakt. Ja, uh, dit gaat dus over uh, die, eigenlijk het geld dat Richter vroeg. En uh, er kwam geen duidelijke factuur voor. Nee, want het, ja, Richter zegt, van, nou, het is gewoon een totaalpakket en uh, een totaalprijs. En uh, behalve dat we je individueel begeleiden, uh, maak je ook gebruik van 24 uur zorg. Tenminste, hm. hij maakte er geen gebruik van. Maar zijn pakket was zo ingevuld, dat daar wel voor betaald werd. Ja. Dus uh, hij betaalde voor dingen, uh, zoals uh, koffiedrinken in de gezamenlijke ruimte. Uh, 24 uur zorg, uh, dagbesteding, die kreeg hij ook niet. Waar maar hij er geen gebruik van maakte. Wel voor. Hm. Ja, maar hij betaalde er wel voor. En dus ook voor de huur. Uh, ja, de huur moet een pgb-houder altijd zelf betalen. Uh, dat is de regel. Uh, en ja, wat er nu gebeurde bij Richter, dat was bij hem uh, net iets anders geval. Maar er waren bijvoorbeeld ook uh, appartementen van 1200 euro... die Richter huurde voor cliënten. En uh, nou ja, een cliënt heeft vaak een uitkering, dus die kan dat nooit zelf opbrengen. Dus uiteindelijk heeft de Richter gewoon, ja, ik denk wel tonnen bijgelegd aan de huur... En um, ja, dus, cliënten hoefden soms ook maar 20 euro te betalen. Dat heb ik ook gehoord. Ja, maar, de maar ondertussen kreeg Richter wel heel veel van dat PGB-geld. Uh, waarvoor ja. eigenlijk geen prestatie werd geleverd. Dus, uh, dat Richter had ook extra geld, zorggeld, om die huur te kunnen aanvullen. Ja, ze zeggen dan, we hebben het niet uit het PGB betaald... maar we hebben het van de zorgopbrengsten betaald. Nou ja, zoek het oh. verschil. Maar in ieder geval, um, van de zorgopbrengsten. En uh, Richter zegt dat mag volgens de regels. En nou ja, tot nu toe heeft Richter wel gelijk gekregen... in, um, in de declaraties van de rechten. Dus ja, dat maakt het helemaal een vreemd verhaal. Ja, het is dus geen fraude? Ja, dat is de grote vraag. Want als je niet afspreekt welke zorg je nodig hebt... of welk, waar je recht op hebt, of wat je hebt afgesproken... van nou, dit krijg ik. Als dat niet op papier staat, ja, dan kun je er ook niet op afgerekend worden. Dus de, de dus regelgeving zij... is zo onduidelijk dat er ja, heel dat veel mag echt... in dit gebouw? Ja, dat is ook bij Zorg in Natura precies hetzelfde geval. Want deze zorgbedrijven leveren dezelfde zorg ook in Zorg in Natura. Dat gebeurt nu ook steeds meer omdat ze steeds minder pgb's toekennen. Dus dan wordt het Zorg in Natura. Maar de gemeente Arnhem heeft mij ook al verteld... ja, ja ik, wij weten eigenlijk ook niet uh, waar het geld aan besteed wordt... Hm. Dus of je nou Zorgen Natuur of BGB hebt, je krijgt gewoon een, uh, een pakketprijs. En of dat pakket nou volledig of gedeeltelijk geleverd wordt, dat maakt niet uit. En nou zeg jij, uh, dat Richter uh, huurde in sommige gevallen... Uh, of werden woningen gehuurd waarin die cliënten dan ko uh, uh, konden wonen. Uh, van wie werden die ruimtes gehuurd eigenlijk? Ja, diverse vastgoedeigenaren. Ja, de gemeente Nijmegen die beschuldigt de directeur van Belangenverstrengeling... omdat ze ook eigenaar van vastgoed zou zijn. Nou, dat heb ik niet aan kunnen tonen. Uh, wel dat er nog een aandeelhouder was die wel vastgoedeigenaar was. Daar zijn een aantal woningen van, van gehuurd. Maar ook al zou ze um, eigenaar zijn van vastgoed... het ministerie van Volksgezondheid zegt... van ja, een zorgbedrijf mag gewoon een vastgoedbedrijf hebben. Dus ja, daar dat is mag niets mis mee. Dat mag ook gewoon. Maar is dat wenselijk? Nou ja, ik heb een heleboel deskundigen gesproken. En die vinden dat toch wel zeer bezwaarlijk. Want ja, je weet op. Deze bedrijven hoeven ook eigenlijk bijna geen jaarrekening in te leveren. En je weet gewoon niet waar het zorggeld blijft. Dus, um, als jij een vastgoedbedrijf en een zorgbedrijf hebt. dan kun je dat heel goed in elkaar overlaten lopen. En, want je hoeft en geen financiële verantwoording af te leggen. Ja, en verder vraagt er toch verder niemand naar van waar je geld blijft. Nee, want gemeentes en zorgkantoren controleren gewoon veel te weinig. Behalve jij dan? Want jij ja, ik zo probeer erop ja. te blijven zitten. Maar het duurt al drie jaar. En <laughs> uiteindelijk... Ja, het ministerie heeft het gewoon echt... En de zorgkantoren, ja, in mijn ogen... Het is al jaren aan de gang. Ik, heb, ik ken een meisje die in 2009 dit al aan de kaart heeft gesteld. Hmm. En ja, het, uh, het houdt gewoon niet op. En wie zijn de dupe hiervan? Nou ja, uiteindelijk wij met z'n allen. Want uh, wij betalen hier gewoon honderden miljoenen euro's aan. En uh, nou ja, de zorgaanbieder hoeft zich hier eigenlijk nauwelijks voor te verantwoorden. En... Ja, het is gewoon niet duidelijk op welke zorg iemand nu eigenlijk precies recht heeft en hoeveel het kost en waar we nou eigenlijk voor betalen. Ja, volgt, zeg je al deze zaak uh, al uh, jaren uh, behendige constructies of in sommige gevallen toch ook fraude. Die komen geregeld voor. In Utrecht uh, deed het OM deze week een inval bij een zorgbureau dat had ook persoonsgebonden budgetten ontvangen, maar daar nauwelijks zorg voor geleverd. vervelend is natuurlijk dat het wel om cliënten gaat die uh, niet zo goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dat staan goed voor zichzelf kunnen opkomen. En dan nou zegt de minister in een reactie... zo'n persoonsgebonden budget... dat moeten we dan maar niet meer aan iedereen geven. Dat betekent dat wij moeten zorgen voor een, een, een selectievere toegang. Dus PGB beschikbaar houden voor die mensen die ook in staat zijn... om dat PGB op een goede manier te beheren. Maar niet voor die mensen die daartoe niet in staat zijn. Ik denk dat inderdaad als we die toegang selectiever maken... dat, er, dat het PGB vooral beschikbaar blijft en toekomstbestendig beschikbaar blijft... voor die mensen die ook echt geschikt zijn om zo'n PGB op een goede manier te kunnen beheren. Dat betekent inderdaad dat de groep wel eens wat kleiner zou kunnen worden. En ik denk dat dat een goede zaak is. Ja, dat zei de minister uh, vrijdag bij... Uh, RTL. Uh, hij zegt dus uh, wat strengere voorwaarden stellen aan uh, ja, of mensen zo'n PGB wel kunnen beheren. Wat vind jij ervan? Ja, dat lijkt me sowieso een goed idee. Alleen wat hij ook heeft geroepen is dat er een taaleis zou moeten komen. Want uh, omdat het om allochtone zo zorgaanbieders zou gaan, zou dat een goede oplossing zijn. Maar ik heb er daar eigenlijk best wel boos over gemaakt, want Um, ja, ik heb uh, in drie jaar geleden heb ik een keer iemand van het OM gesproken. Die vertelde mij een uh, frauderende zorg aan. Wie er in deze tak van de zorg. Uh, als profiel is dat een blanke veertiger. En uh, toen zei het OM ook al weinig tijd hebben om dit probleem aan te pakken. En nou ja, er zijn gewoon heel veel slimme Hollandse zaken die schatrijk worden door ja, de gebrekkige regelgeving en controle. Ja, dus het klopt niet dat het vooral door allochtoning bureaus is dat dit uh, uithalen. Nee, dat is een beeld wat geschetst wordt. Maar dat, tuurlijk zijn die er ook. Maar er zijn net hmm. zoveel hele slimme Hollandse zakenluiden die dit doen. En uh, wat ik ja. vooral belangrijk vind is leg die focus nou niet op die budgethouder... maar op de zorgaanbieders. Want die zijn degenen die de macht hebben over die budgethouder... en degene die gebruik maken van de mazen van de wet. Ja, dus het En Kijk het wil jou... niet alleen naar het PGB, maar ook naar zorg in natuur aan, Want dat is ja. precies hetzelfde. Ja, want daar wordt dus geen geld uitgekeerd uh, aan iemand. Uh, om zorg in te kopen, maar dan wordt die zorg direct betaald. En ook daar ja. is eigenlijk de facturering, om het maar even te zeggen... heel onduidelijk. Nou ja, gebeurt hetzelfde. De, ja. Bij het PGB is de PGB-budgethouder verantwoordelijk. Dus het kwalijke daarvan is dat die er ook nog op afgerekend wordt... als hij ja, niet goed oplet. Dus ja. het is beter uiteindelijk dat de gemeente en de zorgkantoren... het op zich zouden nemen, die contracten. Um, maar ja, die controleren dus ook niet voldoende. Als er een huizenbezoek is voor een controle... zit er een zorgdirecteur naast de cliënt... En de cliënt durft gewoon niet te zeggen hoe het nou werkelijk zit. Dus hoe krijg je daar nou echt een eerlijk beeld van? Mm. Maar kun je in de zorg rekeningen zo goed specificeren? Dat is wel de vraag ja, dan natuurlijk. Er als het gaat om 24-uur ja. zorg bijvoorbeeld. Ja, wat, wat is dat precies en wat kost dat dan? Nou ja, dat is dus gewoon niet vastgelegd. Het is niet, duidelijk nee, is niet als vastgelegd, als je maar valt het vast te leggen? Denk ja, ik dat? denk dat je daar duidelijk afspraken over moet maken. Want als de ene aanbieder er 7 uur voor rekent en de andere 20 uur... ja, alles kan blijkbaar... Dus het is gewoon niet vastgelegd. Dus ik zou zeggen, leg het vast. En dat hoeft niet te zijn dat je dan weer uh, allemaal nieuwe bureaucratie opwerpt. Maar er is nu niets geregeld. Dus als je aan de voorkant afspreekt van... oké, okay, ik kom twee keer in de week op woensdag uh, en donderdag twee uur langs... dan is dat heel concreet. Het kost geen extra, extra administratie, maar het is duidelijk. Het is gewoon duidelijk waar je, je dan, het dan voor betaalt. Als je ja waar je betaalt. En dan ja. heb je 24 uur zorg, maak je er geen gebruik van. Ja, waarom heb je het dan? Dan dat maak je, je er dit... wel gebruik van, ja. Eh, de vestiging in Nijmegen van dat richter is failliet. En ja, in Arnhem Nijmegen is de zaak is... overgenomen ja. door ook weer een vastgoedman. Ja, een vastgoedman, ja. Hm. En uh, een bekende ook van de directie van, uh, van Richterzorg. Uh, ik heb deze man uitgebreid gesproken. En nou ja, het bizarre is dat hij ook zegt... van ja, het is gewoon makkelijk geld verdienen in de zorg. En um, ja, hij vindt ook dat er wat aan gedaan moet worden. Hij zegt zelf dat hij ook geld toe zal moeten leggen op de huur. Dus hij heeft ook zoiets van ja, wie gaan die woonkosten nou betalen voor die cliënten? Wij of de overheid of wie gaat dat doen. Hmm. En uh, nou ja, hij heeft me in ieder geval beloofd dat hij uh, geen zorggeld aan de woning is betalen. Goed, dat, dat, aan die constructie komt in elk geval een eind. Dankjewel Judith Spanjes van Omroep Gelderland. En uh, hou ons op de hoogte van uh, nieuwe zaken in jouw uitzendgebied. Tips die kunnen naar Report Radio, apenstaart, karo, De nieuwsbrief die vind je rechts op de site radio 1nl Radio. Dadelijk kwesties met Rob en Marianne. Fijne avond. KRO en CRV, Theo Radio 1. Ze zijn er wel. Dat ik ze ken, nee. Een komkommerkas in Friesland. Maar ik heb geen luister die mensen. Hoor. Een jongen uit Oost-Polen. My name is Pavel Borowik. I come from uh, East Poland. Hij is niet alleen. Ze wonen uh, overal in de dorpen.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 Ontdek iets bijzonders: NTO Radio 1.